I'm not afraid of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 Is de zomer van ZFM. Met, met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag? Oh, hij me respect. me me man. me is that all so dumb and CD'tje, deze van Lily Allen Jordan. Not fair. Voor Zandvoort en de regio. En daarmee werd het even na drieën het tweede uur van Zandvoort op zaterdag. Albertje? Ja, met om uh, half vier de evenementenagenda. Met de, rond de klok van kwart voor vier de filmagenda van uh, Circus Zandvoort. Uh, we gaan het nog een paar keer schakelen naar de circuit. Want daar is uh, Willem van Densen met de Hammerite Ultimate Races... Uh, ja, uh, we kijken natuurlijk even vooruit naar een uh, aantal evenementen morgenochtend. In de Protestantse Kerk bijvoorbeeld ook een mooi concert, orgelconcert. En uh, we gaan straks even bellen met uh, Maurice Mulder. En die is namelijk op het strand. En wat heeft hij met de HEMA? Ja. Dus we gaan straks, uh, straks nee, even bellen. Zometeen, zometeen gaan we even bellen met Maurice. Want die mag ons altijd even allemaal uit gaan leggen. Oké, okay, woorden ze dadelijk van uh, Maurice Mulder. Nou, de heren uh, van uh, On Air uh, zijn ook weer aanwezig. En die hebben het morgen zo druk hè, met de CFM Zomertour. Ja. Ja, Roy van Buren. Ja, hi, ja, Hé, he, he, he, he, hey. hi, he, he, he, wending weer. Ja. Uh, net als vanmorgen, nu weer. <laughs> ja, geweldig is dat, hè. Ja, dat Roy, je uh, bent druk bezig met de CFM Zomertour. En ja. dan sprak je vanmorgen, of uh, in, vroeg in de middag. Ja. Toen zei je, nou, ik weet nog niet zeker of het doorgaat. Want als het regent. Dat gaat niet door. Dan gaat het niet door. Nou, we hebben net Lex van de Horen gesproken. Ik blijf morgen hier in Zalfoort. Droog overdag. Oh, dat zou wel heel erg mooi zijn. Daar ben ik heel erg trots op. Ja, dus, ja. Uh, dus de zomertour gaat gewoon door. Het gaat ja. Henry is ook al aangeschoven. Dus dat, uh, of uh, is ook al gearriveerd in zijn antwoord. Oké, okay. zo. Dus uh, ja, vanmorgen ook al werkoverleg. Zo, hier, zag ik hier op het gasthuisplein een uh, ja. horeca uh, establishment al druk in overleg. Ja. Zag je net al uit de discotheek komen die nog lang ja. niet open is. Nee, nee, van, nee, inderdaad. Nee, nee, je, is je, is moet werken, hè? je moet net blijven netwerken, oh, blijven. En dat is mooi. Ook voor CFM, maar ook voor uh, het hele gebeuren hier in Zandvoort op evenementengebied. Ja. Het kan allemaal nog veel en veel mooier, vind ik, en dat gaat ook komende tijd hopelijk gebeuren. En als je die twee ziet lopen, het zijn geen Jehovah-getuigers. Nee, nee, nee, nee, die lopen er ook rond. Vanmorgen liepen ze in grote getalen rond, dus... Uh, Okay, Jullie zijn er wel een mooi stelletje het voor boekje, trouwens. Het boekje. Het boekje, oké. Okay. Wil, <laughs> geval... wil, wil je wat lezen, Roy? <laughs> maar morgen wordt het een succes. Als het mooi weer is, dan weet ik zeker dat er weer uh, 10.000 man rondloopt hier in Zandvoort natuurlijk. Net als altijd. Ja. Uh, op een dag. En uh, heel veel leuke gezellige artiesten-interviews... en reportages, allemaal vanaf het uh, Raadhuisplein vanaf half twee. Ik neem aan Vraag. dat we bij uh, Entertainment for You daar nog veel meer over gaan denk horen. Ik denk het ook. En volgende week wordt het uitgezonden, die hele show. Dus. Nou, geweldig. Geweldig. Ja. Wij gaan het tweede op laten draaien. En dan dus snel naar het strand. Ja, daar hebben we zin in. He? Mooi weer dus. Naar het strand, daar moet je wezen, daar moet je zijn. En een lekker rockborstje. Yeah. Oh, ja, dat dacht ik ook. Of een hoordokkie. Of een Niet vervelend. Kom, waar kom, musician.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 Les musiciens, les magiciens, qui arrivent bien, voir les comédiens, FM op 106.9 is Zonzee, Zandvoort en Zomerhits. Zomerits van dit jaar, joh, de Lafouente... ...te samen met het Rosenberg-trio, jawel. Okay. Wat een combinatie, maar een leuk plaatje, joh. De Kitara. hou die plaat in de gaten... ...want hij gaat zeker nog hoge ogen scoren zo in deze zomer. Ja, we gaan uh, over zomer gesproken. Snel naar het strand toe, naar uh, collega Maurice uh, Mulder. Ja, we misten hem al met de muziekboulevard. Waar ben je dan, Mo? Ik ben ben over het strand, ik... bruut aan het werk, joh. Bruut aan het werk. Druk aan het werk. Oké. Leg het de luisteraars eens even uit. Hema, Rookworst, Strand en Maurice Mulder. Hoe, uh, hoe zit dat in elkaar? Mooie combinatie, hè? Ja! Maar ja, vertel, ja, ja. vertel, vertel het de luisteraars eens. Vertel. Oh, vertel. Wacht hey, even hoor. Uh, ja, super. Dank u wel. Oh, druk, druk, druk. Dat kan helpen. Ja, nee, dat begrijp ik. Moet ook gebeuren. De Business Kazan. Uh, sorry? De Business Kazan. Ja, de Business Kazan. Nee, precies afgelopen woensdag uh, rijdt we HEMA met de kogel op het strand rond. Uh, ja, natuurlijk de, de, de HEMA rookworst te verkopen. Oké. Okay. Uh, wie gaat het doen? als uh, ja, Onze enige Maurice Mulder. Maurice, uh, wat, wat een carrière switch jongen. Ik bedoel, we zijn je gewend om achter de bar tegen te komen, maar nou op het strand ook. Wat leuk. Hoe is dat uh, zo gekomen? Ja, ik uh, zat op een gegeven moment Ik zonder werk en jij hebt een mooi idee. Want ze hadden jou gevraagd over Jan. Ja, dat, mag je, dat moet je dan net niet zeggen. Maar goed. Jij kon niet, dus jij hebt mij voorgedragen. Juist. En daar sta ik nu. Hé hey Maurice, even over uh, inderdaad de hemakar op het uh, strand. Waar kunnen we je aantreffen? Tussen gebouwde Rotonde en Rappenoei. En wat is Rappenoei? Dat is de laatste tent van Zandvoort. Maar eigenlijk de eerste tent van Bloemendaal. Oké, okay, en uh, wat, uh, wat verkoop je zoal uh, op het strand? Nou, op het moment uh, ga ik drie hoordrocks verkopen. Maar ik verkoop niet alleen de niet alleen de Ook heerlijke frisdranken, snoepgoed, ijsjes. Zo. Maar ja. uh, wel een beetje betaalbaar allemaal? Of, uh... Allemaal heel betaalbaar. Dus... En allemaal de prijzen. Heel goed. 6 is goed. Oké, okay, HEMA-prijzen, dus betaalbaar en lekker. Nou ja, ja, een broodje worstels in de HEMA is 2 euro. En bij mij dus ook. En een halve worst in de HEMA zelf is 1,50. En bij mij dus ook. Oké, okay, maar had jij wel een trekkerdiploma? Een trekkerdiploma nog wel. Nee, dat is helemaal niet nodig op het strand. Niet nodig? Nee. Oké, okay, en uh, wat zeiden de collega's toen ze in één keer een HEMA-kar op het strand zagen? Die waren luien enthousiast. Wat leuk. Jawel hè? Dus je bent goed ontvangen? Ik ben heel goed ontvangen. Nou, perfect. Ik ga snel verder. Oké, okay. ja, hoe is het een beetje gehoord trouwens? We me gehoord gaat goed. Hoor je die aggraaf op dag? Ja, ja, die bedoel ik. Die bedoel ik. Lekker hoor. Ja, die is van de week is die voorbij. Er komt er waarschijnlijk een andere op. of we gaan er iets aan doen. Maar dit is iets te hard, die aggraad. Nou, we zullen het kort houden. We wensen je erg veel sterkte op het strand. Zowel in de zomer als in de winter, natuurlijk, met de bekende Hema ro uh, rookworsten en soep. Heel veel succes, mo! Ja, dankjewel. Ik en heb die ook al bij de uitzending. Werk ze? Hey Maurice, hey. de volgende plaat die draaien we even speciaal voor jou. Die had ik beloofd. De ja, Joker? Weet je wel? Ja, jij begrijpt hem. <laughs> Heel goed. Oké, okay, We noemen hem gewoon Maurice. De Joker. <laughs> Komt ie aan. Hoi. Bye. Some people call me the space cowboy. Yeah. Some call me the gangster of love. Some people call me Maurice.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 Sun. I'm a joker, I'm a smoker, I'm a midnight toker. I get my love and all. staan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 No, don't worry, mama Cause I'm right here at home You're the cutest thing I ever did see Really love your peaches Wanna shake your tree Lovey-dovey, lovey-dovey, lovey-dovey lovey -dovey All the time Come on, baby, now Show you a good time. We hebben zin in zon, zee en strand. En uiteraard heel veel activiteiten, want in Zonvoort zijn heel veel activiteiten te doen. Morgen ook weer een aantal activiteiten op de agenda, Albert Jan. Ja, maar allereerst nog even, voordat ik daar naar de evenementenagenda... Ja, dat kan ik het ook gelijk in meenemen. Even een paar korte berichtjes. Allereerst morgenochtend, of morgen, orgenconcert in de protestantse kerk. Willem-Jan Sevaal, een van de vaste bespelers van het knipscheerorgel... zal morgen een concert verzorgen. De protestantse kerk wil hiermee de, de donateurs en de Zandvoortse bevolking bedanken... die het financieel mogelijk hebben gemaakt dat het orgel weer in zijn oorspronkelijke staat terug is gebracht. Nou, geweldig hè? Is dus dat die weer mm. helemaal heel. Het is het eerste van een tweetal orgelconcerten dit jaar. Vorig jaar is er een begin gemaakt met deze concerten die gratis toegankelijk zijn. Na afloop is er natuurlijk wel een open schaal collecte. Het concert begint om drie uur, dus de kerk zal om half drie open gaan... en duurt circa één uur zonder pauze. Dus om drie uur, één uur lang orgelconcert in de protestantse kerk, morgen. Geheel iets anders. Op spinnen-safari in de Amsterdamse waterleidingduin. Ja, morgen, ja, woe. morgen organiseert het IVN Zuid-Kennemerland een excursie over spinnen in de Amsterdamse waterleidingduinen. Een excursie waarin u niet veel hoeft te lopen, maar wel veel gaat zien. Uh, van alle kriebelbeestjes hebben spinnen waarschijnlijk de slechtste naam. Wie laat graag kruisspinnen over zijn hand lopen? De meeste mensen krijgen al koude rillingen als ze er alleen maar aan denken. Terwijl in Nederland bijna alle spinnen even onschuldig zijn als lieve heersbeestjes. Ja, dat kan je dan wel zeggen, maar... Uh... He? Als je Ik... grote juggeloer voor je ziet... dan ja. denk je... Dan <laughs> de excursie is niet geschikt... dat zeggen ze bij voor kinderen. Vertrek is om 12 uur... vanaf ingang Zandvoortse Laan... van de Amsterdamse Waterleiding Duinen. De duur is ongeveer 2 uur. Deelname is gratis, toegangskaarten verplicht. Aanmelden vooraf is niet nodig. Informatie bij Jacqueline van Klaveren... 020-681-8099. Of kijk even op... www.ivn.nl/zuidkennemerland. Morgen griezelen in de Amsterdamse waterleiding duinen. Een rondleiding van 2 uur. Die begint om 12 uur bij de ingang aan de Zandvoortse Laan. En weet jij hoe spin zijn prooi vangt, Albert Jan? Uh, dat ga je me nu uitleggen. Ja, normaal gesproken met zijn web, hè? Ja. Dus daar vliegt iets in en dan. Nee. Je kent het wel. Ja. Nou, de helft van de spinnen doet het zo, maar de andere helft doet het weer op een andere manier. En ook dat krijg je morgen te horen tijdens deze spannende excursie. Oké, okay. hartstikke spannend. Nou, dan plak ik gelijk even de evenementenagenda er namelijk vast. Het is al rond de klok van half vier, dus dat klopt. Uh, we hebben natuurlijk dit weekend de Hammerite Ultimate Races in Zandvoort. Daar gaan we straks weer naar Willem van Densen. Vanavond Surf and Beach Film Festival. <coughs> Sorry, luisteraar. Gezondheid. Dank u. Het uh, Surf and Beach filmfestival, Festival um, The Spot. Morgen, zoals al aangekondigd, het CFM Zandvoort Zomertour in de muziekpavillon van half twee tot 4 uur. Het orgoconcert in de Priotestandse kerk aanvang 3 uur. Dus genoeg te doen voor alles en iedereen dit weekend wederom in Zandvoort. Gewoon lekker in Zandvoort zijn. Hè? Daar moet je wezen, daar moet je zijn. Toch, je hoeft doe... doe... nergens anders heen. Dat bedoel ik, er zet je radio uiteraard op CFM. 24 uur per dag. Muziek en informatie.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 So that every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 Dat was hem Ellen Clark en For Freedom. Dat was hem dus ja, wel, hè? Ja, ja, ja. Dit was, dit was, wel dit was Alan. hem wel. Dit was wel Ellen Clark. Ja, en we hadden zojuist uh, uh, Roy on Air events uh, in de studio. Maar uh, die schijnt uh, ook lid uh, te zijn van de genomineerden. Van wie wordt de Zandvoort creatiefste ondernemer 2010. Voor het tweede jaar brei organiseert de gemeente Zandvoort. een evenement waarin de meest creatieve ondernemer van Zandvoort wordt gekozen. Immers, creatieve ondernemers bepalen met hun inzet en initiatieven. de marktpositie van de badplaats. De winnende ondernemer van 2010 ontvangt de wisseltrofee het Haringmeisje... gemaakt door beeldend kunstenaar Noor Brand en de, uiteraard de eeuwige roem. In het najaar wordt een grote ondernemersavond georganiseerd... met als thema uitstraling van de bedrijfspanden en jaar rond Zandvoort. Tijdens deze avond zal bekend worden gemaakt wie de titel... Meest creatieve ondernemer van Zandvoort krijgt. overgedragen van Greven Makeladei, de winnaar van 2009. Een uitgebreid informatie over de genomineerden staat op www.zandvoort.nl. Tot eind augustus kunt u uw kandidaat nomineren via het e-mailadres van de gemeentelijke bedrijvencontactfunctionaris contactfunctionaris Hilly Janssen. En dat staat H.Janssen met 1S, A Zandvoort.nl. Ondertussen zijn er al 17 ondernemers voorgedragen. Oké, okay, en wanneer wordt de winnaar bekendgemaakt? Ja, in het najaar. Een grote, in najaar? Dus die datum die zal nog bekendgemaakt worden. Wij gaan een plaatje draaien en daarna Willem van Dinssen vanaf het circuitpark Zandvoort. En die einde plaats die we gaan draaien is George Michael. Hier is Wake Me Up Before You Go Go. Robert John. Rob in de uh, rol van uh, koffiejuffrouw. Ja, dat ja, moet je vaker doen. Ja, Ik heb een kort rokje aangetrokken en zo, staan me goed hè. Maar nee, goed, dan ben ik de leiding gelijk kwijt in de studio. Ja, ja, he. ja. ja, ja. De... Ik moet een spoor bijstappen. Wake me up before you go, go. En we go, go naar het circuit. CFM Race Radio, Pit Report. Pit Report. Want daar staat of zit nog steeds Willem van deze... bij de Hammerhead Races dit weekend op circuit. Willem! Ja, uh, suiker en melk, komt uh, de... Suiker en melk? <laughs> kom, kom voor de bakker, Willem. <laughs> oh, Oké, okay. de ja. Ja, uh, Streetpark Zandvoort, uh, dit weekend uh, Hammerite Ultimator Races. Uh, vanmiddag al uh, de Toenwagen uh, Diesel Cup uh, race over 100 minuten. En we hebben er inmiddels alweer een vijfend. Uh, 25... Ja, 85 minuten hebben we erop zitten. Tracer uh, die wat uh, spanning heeft uh, Momenten van minder spanning. Uh, dan kijken we nu even op de baan of het spannend is. Nou, echt spannend is het niet. Het is uh, Jeroen Bik uh, met zijn golf uh, die uh, de leiding heeft. En uh, hij heeft een voorsprong van 4 uh, seconden. Uh, zeg maar op uh, Sebastian Blekemolen. die het stuur over heeft genomen van Jaap van Lagen. Sebastian Bleekemolen van Lagen uh, rijden dan in een BW 23D. Uh, en op de derde uh, plaats vinden we dat terug uh, de team van Ruen. Uh, Ronald, Maureen en uh, Dennis de Groot. En die rijden ten faveur van Rob. Uh, rijden die ook in een uh, volkswagen golf. Weliswaar uh, een diesel. Maar. Dus uh, golf op 1 en op 3. Kijk even. Uh, ik had niet alles verwacht Willem. Nou ja uiteraard. Uh, dat weet ik op. Kijk nee. verder uh, natuurlijk. Uh, ik zei het al. Uh, Jeroen bleek al uh, actief met uh, Peter van der Kolk hier op de baan. Uh, nee. Ja die equip was ook de eerste. Uh, die de, pitst, uh, de eerste mogelijkheid tot uh, pitstof uh, aangreep. Om um, uh, Peter van de Kolk. Die toch van aantal uh, seconden langzamer is als uh, Jeroen uh, bleek om al het stuur over te laten geven. En, uh, Jeroen bleek om al, uh, ja inmiddels al uh, zo'n achterstand op de kop uh, dat uh, normaal gesproken niet goed te maken is. Jeroen uh, gaat uh, wel tenderend uh, over de baan. Inmiddels opgerukt naar een 60 uh, plaats. Ook uh, lange tijd in geweest uh, met uh, plaatsgenoten. Ron Zwart hier en dat ging dan uh, om de 8e en 9e plaats en uh, die plaats, 8 is ook uh, de plaats waar we Ron Zwart op dit moment uh, nog terugvinden. Aan de leiding dus uh, Jeroen Dik met op de tweede plaats uh, achter het stuurder Sebastian Bleedmolen en in derde is het uh, Ronald Marien die diesel. Oké, okay, nou Willem, even voor vier uur komen we bij terug. Dan is de finale van deze race. En weten we wie de winnaars zijn? Ja, dat gaan we in de goud. Helemaal goed. Dankjewel. Willem van Dessen vanaf circuit Park Zandvoort. En hier zijn de Rolling Stones. Dat is oud. En satisfaction. Lekker hoor. Oh. Gloria Gaynor weet ik niet zeker of nee, Gloria Gaynor is. Gloria Gaynor dus niet, hè? Nee, volgens mij niet. Namelijk. Dit nee, is een andere. Volgens mij is het Yvonne Ellerman of zo. Dat zou best kunnen. Uh, ja. Zoiets. Nee, nice. in ieder geval. I love, I love the nightlife. Nice. Goed, uh, so. tijd voor de uh, bioscoopprogramma van Cinema Circus Zandvoort. En wel spelweek 33, dat wil zeggen 12 augustus tot en met 19 augustus dit, uh, 2010. Allereerst de Bonte Brigade, Nederlands gesproken, alle leeftijden. Een familiecomedie waarin een vastgoedontwikkelaar te maken krijgt... met de harige bewoners van een bos waar hij een nieuw uit de grond wil stappen. Elke dag smiddags om half twee. Schrek is er ook nog steeds voor eeuwig en altijd. Nederlands gesproken, uh, 93 minuten duurt die film. En Schrek komt terecht in een akelig veranderde versie van Ver, heel ver van hier. Waar hij en Fiona elkaar nooit ontmoet hebben. Dagelijks om 4 uur. Letters to Juliet, alle leeftijden. Een romantische film waarin een Amerikaans meisje in het Italiaanse Verona op zoek gaat naar de geliefde uit een onbe onbeantwoorde brief uit 1951. Dagelijks om 7 uur. En dan, ja, uh, absoluut een aanrader. Night and Day, actiecomedie met Tom Cruise als een geheime agent... die de Carmen Diaz meesleurt in zijn wereld. Vol valse identiteiten en wilde acties. Dagelijks half tien. En uh, wilt u dat allemaal nog even nakijken? Het is allemaal dagelijks, dus elke dag wederom films voor iedereen wat wils in het Circus Zandvoort. Wilt u alles even rustig nakijken? Kijk dan op www.circuszandvoort.nl En pak een lekker bioscoopje hier in Zandvoort. Nou, helemaal goed. Zo dadelijk gaan we weer naar het circuitpark Zandvoort. Doen we over de twee toplaat. Ja. Jan, ja, ja. Goud maar oud. Oud maar goud. Kan ook. Wie waren dit? Jefferson Airplane met Don't You Want Somebody to Love. Dan gaan we snel naar Willem van Dijk. CFM Race Radio. Pit report. pit report. En dat betekent inderdaad weer een uh, pit report. Want we zijn natuurlijk uh, benieuwd wat de Toerwagen Cup heeft gedaan. Willem. Ja, ja Toepwagendisclub is uh, zojuist uh, afgevlacht en uh, ja, de. Verrassend foto's. De niet-verrassende winnaar eigenlijk meer. Jeroen Dik als eerste afgelast van Fruis, de tweede. Hebben we hebben een equipe e van Sebastian al Een jaar verlaag. Twee rijders die uh, gedurende het seizoen ook actief zijn in de Formule 1 week En daar de Porsche Supercup rijden. Derde is het voor de equipe e van Ronald Norvien de en Dennis de Groot. Uh, uh, feest voorop. Golf op 1 en een golf op 3. Uh, ja, dat even kijken. Gaan <laughs> even kijken. Uh... Ja, wat hebben de dames gedaan die van uh, Pol getroffen zijn eigenlijk. Uh, Richard Braams en Kabi uh, Oerje. Ja, prima gedaan uh, in de kwalificatie. Het begin van de race ook uh, tijd aan de leiding. Maar uiteindelijk uh, toch als uh, zevende gefinisht. Uh, zevende plaats. Of uh, daar echt blij mee zijn, uh, weet ik niet. De achtste uh, zien we dat terug. Uh, ja, en dat is zon uh, voor uh, trots in uh, deze klasse, zullen we dan maar zeggen. Ron Zwart uh, samen met de uh, equipe, uh, met uh, zijn equipe uh, Marcel van Leen, die zijn al zevende geëindigd in deze race. Waren er nog dingen die jou opgevallen zijn tijdens deze Tourwagen Diesel Cup race? Nou ja, opgevallen, ja, dat het op een gegeven moment het gaat over 100 minuten. En ja, op een gegeven moment wordt het... Wel een beetje langdradig. Dat valt me dan wel van. Ja, en wat opvalt natuurlijk, natuurlijk. Als je ziet een equipe van de volk, Jeroen Blekenmolen. Ja, dan gaan ze wisselen van rijder en dan uh, blijft die auto toch in een stuk sneller. Ja, dat is dan toch wel opvallend. Ja, Jeroen, niet uh, minst natuurlijk uh, in Europa versprokkeld bezig in uh, diverse raceklasses. Dit seizoen uh, werkt hij zich op Amerika. Hij doet mee in de American Le Mans series en uh, hij heeft daar al een aantal wedstrijden gewonnen. Uh, Gewonnen. En hij heeft daar ook de leiding in dat kampioenschap. En dat is alles wat voor hem telt dit jaar. Alles wat hij daarnaast in Europa doet, doet hij graag en met plezier. En ja, zijn hoogte, zijn speerpunt ligt daar in Amerika. Vandaar dat we niet het hele seizoen op zand wordt zien. Oké okay, Willem, dankjewel voor deze update. Zometeen in het volgende uur uiteraard veel meer over de Hemride Racers op het circuit. Okay. Graag tot zometeen. En dit is de laatste voor 4 uur. We'll uh -huh.